Het is 11 uur. Het nieuws met Patrick Kroijmans. In Den Haag is voorzichtig gereageerd op de onthullingen over Mabel Wisse-Smit, de verloofde van prins Johan Frieso. Een oud-lijfwacht van de vermoorde crimineel Klaas Bruinsma zei gisteren in het tv-programma van misnationalist Peter R. de Vries dat Mabel een nauwe band met Bruinsma had. Dat de twee elkaar vroeger zagen was al bekend, maar het was nog niet bekend dat Mabel Wisse-Smit ook geregeld op de boten van Bruinsma heeft overnacht. De verloofde van prins Johan Friesel heeft nu zelf toegegeven dat ze bij de topcrimineel heeft geslapen. De SGP zegt een ongemakkelijk gevoel over te houden aan al het nieuws. PvdA en D66 willen wachten op de brief die premier Balkenende de Kamer heeft beloofd. En de VVD zegt dat het gaat om een verklaring van slechts één crimineel. De SP denkt dat de regering door de affaire met handen in het haar zit. Royalty-verslaggever Theo Verbrugge de vraag is of dat de Eerste en Tweede Kamer na dit verhaal toestemming zullen geven voor dat huwelijk. Getrouwd kan er sowieso worden, maar als je geen toestemming krijgt... dan kan je niet in aanmerking komen om koning of koningin te worden. De vraag is of dat ze dat willen. Mabel Wissersmit kwam eerder al negatief in het nieuws... omdat ze een relatie heeft gehad met Mohamed Seserbi, de vroegere VN-ambassadeur voor Bosnië. Seserbi werd een paar maanden geleden opgepakt omdat hij zou hebben gesjoemeld met hulpgelden. In Apeldoorn wordt vandaag een nieuwe, stille en zuinige stadsbus gepresenteerd. Bij deze bus zitten de motoren in de wielen ingebouwd. Het systeem is ontwikkeld door een Apeldoorns bedrijf en is nog nooit in een stadsbus toegepast. De energie die vrijkomt bij het remmen wordt weer omgezet in elektriciteit en opgeslagen in de accu. Verder rijdt de bus gedeeltelijk op groene stroom. Volgens wethouder van Beckhoven van Apeldoorn is de bus vanuit verschillende oogpunten een goede zet. Het geeft een stuk oplossing voor geluid... Uitstoot, dus dat wil zeggen die luchtverontreiniging en ook fijnstof. En verder het draagt dan een beetje mee aan het beeld van vriendelijk openbaar vervoer. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om met zo'n nieuwe bus te reizen. Volgens het bedrijf dat de techniek heeft ontwikkeld gebruikt de fluisterbus 50% minder brandstof. En produceert die 90% minder geluid dan een gewone bus. De bus zal vandaag overigens niet kunnen rijden. Toen vanochtend nog wat lucht in een van de banden werd gepompt is die geklapt en is er schade ontstaan het wiel. Het is de bedoeling dat de fluisterbus vanaf januari in Apeldoorn wordt ingezet. Het kabinet van de Nederlandse Antillen weert Nederlanders uit het Antilliaanse ambtenarenkorps. Gisteren hield de ministerraad de benoeming van drie Nederlanders tegen. Ze waren na een sollicitatieprocedure aangenomen en hun benoeming moest alleen nog worden goedgekeurd door de ministerraad. Normaal is dat een formaliteit, maar deze keer kregen de betreffende overheidsdiensten de opdracht om een nieuwe selectie te beginnen en Antillianen te vinden voor de functies. Volgens premier Mirna Godet mogen functies die vervuld kunnen worden door een Antilliaan niet meer naar een Nederlander gaan. Antillianisering van de overheid is een van de prioriteiten van het kabinet, zegt de premier. Het weer af en toe zon, maar ook kans op een bui. Maximum temperatuur ongeveer 16 graden. 747 AM, de VP Madi Bodo.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 Goedemorgen, dit is de laatste aflevering van de serie over complotten. En ik zie in mijn draaiboek, en het is niet fake, uh, want dat de luisteraar denkt van: ja, jij weet toch ook wel wat er gaat gebeuren? Dat weet ik niet, want Gerrit heeft Frits Jonker geïnterviewd. geïnterviewd en die heeft maar een heus complot over Sinterklaas. We gaan het we wel serieus houden, Gert, had ik gehoord. Ja, zeker, tuurlijk gaan we het serieus houden. Want we gaan ook uh, een complot over de NASA, dat we nooit op de maan zijn geweest. Ik bedoel, dat lijkt me toch ook wel een serieuze kwestie. Ik moet je wel zeggen, ik, ik ga er slecht van slapen van, van deze week. Ik lig allemaal te voelen en te denken. van... Ja, Achter alles kan toch een complot zitten? Bijvoorbeeld het complot van de Volkskant en de VVD tegen de publieke omroep. Waarom dit mooie programma gaat verdwijnen? Of als je dan leest over de Rijksvoorlichtingsdienst en zo, dat, dat kan je toch ook niet meer vertrouwen? De, de ja, wat, waarom? Het de, de, nou, is een als, Rijksvoorlichtingsdienst. Als die iets zeggen, dan weet je bijna zeker. Nou, je weet niks zeker. Je weet het gewoon niet meer. Nee. Ik heb nergens los van trouwens. Echt niet? Nee, ik geloof het gewoon helemaal niet. Dat is veel beter jongen, nou, ik, ik, goed. Maar ooit heb je wel ergens in geloofd. En daar gaan we het nu over hebben. Ik uh, sprak met Frits Jonker. Ik heb heel lang na zitten denken over wat nou eigenlijk de, de leukste conspiratie is. En natuurlijk de leukste zijn eigenlijk de, de gekste en de, de meest vergezochte. Maar om uh, aannemelijk te maken hoe uh, een conspiratie werkt... en hoe ons denken met dit soort informatie omgaat... Uh, kwam ik op een gegeven moment op het Sinterklaasverhaal. Want dat is natuurlijk... Uh, uh, een soort archetypisch uh, samensweringsverhaal. komt de weer aan. Wat ik de leuke vind is dat je ziet hoe het... Uh, je kan bij jezelf nagaan, omdat je het meegemaakt hebt, hoe je ermee omgaat. Je bent klein en je hoort op een gegeven moment uh, van je ouders en altijd mensen die de waarheid vertellen en die je vertrouwt, die vertellen je... Dat er een meneer bestaat die één keer per jaar komt en die brengt cadeautjes. Nou, dat is een half jaar is dat een geweldig verhaal. Maar dan ga je natuurlijk vragen stellen. Waarom doet die meneer dat? En uh, Hoe kan hij dat doen? En, nou, er komt steeds meer gegevens bij. En jij bouwt langzaam van al die losse gegevens een verhaal. En elke keer ben je eventjes tevreden. Tot je weer op een gegeven moment ergens op stuit wat niet in het verhaal past. En dan vraag je je ouders weer of je denkt er zelf over na. En je bouwt een Sinterklaasverhaal op. Het gaat er goed tot je op een gegeven moment echt niet meer met hulp zit te klaassen. En weet ik wat je allemaal erbij moet verzinnen om het rond te breien. De, dat lukt dan niet meer en dan valt het verhaal uit één. En dan of jij komt zelf tot de conclusie dat het niet waar is. Of je ouders helpen je uit je lijden en die zeggen ja sorry het was gewoon maar een verhaal. Dit is precies wat wij doen met samensweringen. De, de grap is natuurlijk dat wij bij uh, de, wat wij beschouwen als samensweringen. Niet dat punt bereiken waarop het verhaal uit elkaar valt. Want we zijn zo ontzettend slim in het aan elkaar rijgen van, van gegevens. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens. Het is, het is dus echt heel groot. Alle, alle volwassenen in Nederland uh, uh, houden een verhaal vol voor alle kinderen onder de zes of zeven. En dat is zo uh, stilzwijgend afgesproken dat je zelfs op een optocht de grootste crimineel gaat daar niet roepen tegen die kinderen: Jullie worden in de maling genomen. Dat doe je niet. En dat zegt nogal wat van. Uh, zo hou je dus uh, een complot in stand. Zie de maan door de bomen, maar er staat in de veel liedjes hebben zo'n regel of twee van die regels waarin je ja, aangespoord wordt om nog eens uh, tot bezinning te komen. Maar vooral wat Sinterklaas doet. Uh, hij heeft ook zo'n uh, boek waarin alles staat wat jij uh, meegemaakt hebt. Uh, en Hij is de enige die dat weet. Jij mag dat niet lezen, maar hij weet dat. Dat vind ik ook al een fascinerend uh, detail van het verhaal. Ik verbaas me altijd over dat het verhaal zo weinig in de psychologie wordt gebruikt als een... Uh, uh, illustratie van hoe wij met informatie omgaan. Want volgens mij, als je zo bij jezelf te raden gaat en je snapt hoe je met het Sinterklaasverhaal verhaal omgegaan bent, dan geloof je niet zo snel weer in een complotverhaal. Want dat werkt precies hetzelfde. Je krijgt gewoon wat feiten van mensen die betrouwbaar klinken en je gelooft het. Nou, na die ene keer dat dat verhaal niet waar blijkt te zijn, zou ik de rest van mijn leven toch een beetje achterdochtig gaan zijn. Ja, misschien, misschien was het voor jou dan de klap te groot, dat landverhaal. <laughs> ja. De ik, groose, vind dat wel, ik vind dat wel een mooie analogie eigenlijk. De grootste samenzwering in Nederland. Ja. We krijgen het straks helemaal aan het eind van het programma. Krijgen we nog een keer Frits. En hij heeft het over het grootste complot ter wereld. En dat is, dat is echt gruwelijk. We gaan nu naar de NASA. We zijn samen geweest bij Helman Heggen. Die is van de Frontier Science Magazine. Of Frontier Magazine. Frontier Magazine, ja. En uh, die gaat ons bewijzen dat uh, al die dingen die we van de maan weten, dat we daar geland zijn en zo, dat het eigenlijk helemaal niet klopt. Ja, dat blad, dat blad, Fronty Magazine, dat houdt zich bezig met verschijnselen waar de reguliere wetenschap geen verklaring voor heeft. Het gaat om graancirkels, ufo's en ook de maanlanding. Ja. Dus laten we eens gaan luisteren. Herman Hegge. Het gaat geweldig goed. Great. By the Nog even zo dadelijk wordt de computer losgeschakeld en met handbesturing 23. zal 11 e-go op de maanbodem laten landen. Het rode licht flitst op in de naar Een van de poten moet de maanbodem nu hebben geraakt. Forward. Forward. Down. A half. Up nu! Nu! Oké, okay. engine stop. APA at a decent. De de de... de... Motor uitgeschakeld. De lunar is geland. De, de eerste mensen zijn op de maan. Acht jaar nadat President Kennedy gezegd heeft, de ruimte ligt voor ons. Jules Verne stroomt in de waarheid. De eerste mensen zijn geland op de maan. Tranquility, we copy you on the ground, you got a bunch of guys about to turn blue, we're breathing again, And thanks it is a lot. 20 juli, 1969. Ik is Herman Heggem, ik ben hoofdredacteur van het tijdschrift Frontier Magazine. En Frontier Magazine houdt zich bezig met allerlei mysterieuze onderwerpen, grensverschijnselen, grenswetenschappen, onverklaarbare zaken. Zaken die eigenlijk in de normale kranten niet verschijnen, daar houden wij ons mee bezig. We gaan het vandaag hebben over de maanlandingen, dat daar heel veel vraagtekens bij gezet kunnen worden, of ze wel zo naar de maan gereisd zijn zoals dat ons verteld is. 69 1969 is de eerste maanlanding geweest, Apollo 11. Tranquility here, the ankle has landed. Ja, ik uh, wil beginnen met de uh, persconferentie van de Apollo 11-bemanning. Dat is de eerste en ook de enige persconferentie dat ze uh, met z'n drieën uh, geïnterviewd zijn door de pers. En um, ja, als je kijkt naar uh, het interview, en hier wordt er een stukje van getoond op, uh, op, uh, op deze video. Dan zie je drie mannen heel beteuterd, heel bedrukt uh, achter de, de tafel zitten. Alsof ze bij een, uh, een begrafenis vandaan komen. Je, is, je kunt niet aan hen zien dat ze als eerste op de maan geweest zijn. Want wat ben je dan? Zeer enthousiast, wil aan iedereen het verhaal vertellen. En je gaat uit je bol. Je bent een held. Je bent een held. En wat zie je? Drie bedrukte mannen van, uh, o, wat moet ik nou zeggen? Ik uh, vind het helemaal niet leuk enzovoort. Oké. Okay. Not to talk de the stars. Ever. De vraag, hoe uh, gesteld wordt, is of de, of de astronauten ook sterren hebben gezien. ...to which Neil Armstrong responded... ...with an absence of memory. When you looked up at the sky... ...could you actually see the stars and the solar corona... ...in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface... ...or on the daylight side of the moon... ...by eye without looking through the optics. Uh, I don't recall, during the period of time that we were photographing the Sona Corolla, what, what stars we could see. I remember seeing any. Years later, though, Michael no. Collins... Uit, uit deze paar seconden, het is helaas radio, maar uit deze paar seconden kun je heel veel uh, dingen halen. Als ik kijk om te beginnen, laat ik het even beschrijven. Ze kijken ontzettend bedrukt, ja. een beetje benauwd. Ze zitten met hun handen te friemelen aan pennen. Eén brak bijna die pen en twee, vol, ja. volgens mij. En ze, maken de in, ze maken de indruk van, oh jezus, elk moment vallen we door, door de mand. Ja. De vraag gaat ook over, heb je sterren gezien uh, aan de hemel op de maan? Die zie je daar. Maar geen van de astronauten kan het zich herinneren. Nou, de een zegt, ik heb het niet gezien. De ander zegt, ik kan me niet herinneren dat ik het Precies. gezien heb. Nou, en ik kan je vertellen, op de maan heb je geen atmosfeer. Dus je hebt geen extra filter. Dus je moet daar zo'n enorm... Het is bijna fel van, van de sterren die je daar ziet. Het is niet te vergelijken met wat we hier zien. Je kunt ze niet, niet gezien hebben. Precies. Dus je moet je tekenblind zijn. Ongelooflijk. Toevallig was in de, op de krant, las ik een week of drie geleden... Er stond in een kopje dat bus Eldrin, die had iemand voor zijn ja. kop geslagen. Klopt. En dat is toevallig de maker van, uh, van deze video. Aha. Hij, want hij na het maken van deze video, en nu zien we ondertussen een uh, wapperende Amerikaanse vlag op de maan, wat natuurlijk niet kan, maar wat wel gefilmd wordt. Uh, deze maker is doorgegaan met zijn onderzoek en is inderdaad op een gegeven moment naar die astronaut gegaan en heeft dat gevraagd van uh, oké, okay, als je nou echt op de maan geweest bent, zweer dan op de bijbel en uh, alles is koekenij. Maar de astronaut durfde dat niet te doen. Het enige wat uh, die uh, filmmaker kreeg was een klap in zijn gezicht. Nou, dat zegt niet alles, maar het, kijk, lichaamstaal en uh, hoe men reageert, dat zegt ook heel veel. Even nog over die, we zien nu ook die wapperende vlag waar je net van zei, dat kan niet. Is er geen wind op de maan? Ik nee. Realiseer je er niet eens weet eigenlijk. Nee, er is geen atmosfeer, dus er is ook geen wind op de maan. Nee, er is geen ah. atmosfeer, er is geen druk, dus er nee. ja, is niets. Ja, wie zei dat, dat er geen wind was op de maan? Nee, er is, nee, is geen atmosfeer. Nee, maar dat is, dus is weer waar. Nee, ik heb dat nog nooit gerealiseerd. Maar wat mag dat die vlag dan? wel? one small step deze foto toont aan dat, uh, dat er meer dan één lichtbron is geweest. Onder andere, die foto toont nog meer aan hoor. Kijk, zoals NASA ook heeft toegegeven of heeft gezegd: er is geen kunstmatige lichtbron mee naar de maan genomen. Alleen de zon is dan de enige lichtbron. En als je die foto ziet, dan zie je dat de schaduwen van verschillende kanten komen. En dat kan niet als je, als je een één-punt bron hebt van de zon. Uh, dat is één aspect. Een ander aspect is dat um, de, de zon in de rug staat van de astronaut. En als je de zon in de rug hebt, dan moet je de voorkant moet dan donker zijn. Zeker op de maan, want je hebt geen atmosfeer die diffuus licht verspreidt. Ja, deze bijvoorbeeld. Hier staat de zon aan de andere kant van de maanlander. En toch is het aan de, aan de, de schaduwkant helder uh, verlicht. Ja. Dus de zon staat daar. Ja, je ziet zo'n mannetje eens. lopen, dat pak op zijn rug. Ja. Ja. Oh ja, want je ziet die schouder van zijn benen. Ja, dus ja. Ook aan deze kant zie je dus wederom dat het hel van licht is. Maar is de klassieke ripost gaat dan als volgt: Als jij dat door kan hebben, dan hebben dat natuurlijk miljoenen mensen op de wereld door. En dan is het dus de vraag: uh, hoe stom zijn ze dat ze het zo eenvoudig proberen voor te stellen? Hoe, hoe stom NASA is, of hoe stom... Ja, stom uh, ja. NASA is. Want, want, kijk, als wij erachter kunnen komen de, de, dat het niet klopt... dan hadden ze dat zelf, als het een voos plan is... dan hadden ze het zelf, het is, mm -hmm. ze het zelf ook moeten weten. Natuurlijk, NASA, nou, NASA weet het. NASA ja. heeft het in scène gezet. Dan hadden ze het slimmer mee, gedaan, bedoel ik. Dan hadden ze het slimmer moeten doen. Um, ja, dat, dat is een goede opmerking. Um, dat weet ik ook niet. Nee. Um, ik, ken... heb, ik heb wel gehoord dat er dan... de mensen die die foto uh, bewerkt zouden hebben... ...dat die eigenlijk er oneens mee waren... ...dat ze toe gedwongen zijn en dat ze dat expres hebben gedaan. Ja, dat zijn de zogenaamde wisselblowers. Whistle, whistle, die hebben bewust een aantal foutjes en foto's uh, achtergelaten... ...zodat wij erachter kunnen komen... ...en dat op termijn uh, ja, men erachter kan komen dat het vervalst uh, is. Maar waarom zouden ze het gedaan hebben? Want waren ze technisch dan niet in staat om echt naar de maan te gaan? Nou, ik zeg niet dat ze niet naar de maan geweest zijn. Ik zeg dat ze... In ieder geval niet op deze manier naar de maan geweest zijn. Of dat ze het fotomateriaal wat ze hebben geschoten niet daar hebben gemaakt. Of misschien gewoon hier op de aarde hebben gemaakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat, dat ze naar de maan zijn geweest. En dan moet je door de Van Allen bel Dat is een. Hoe heet dat? Een. Ja, weet je dat is een radiation-gordel. Ik vergeet dat het altijd in Nederland een, een, een stralingsgordel precies. Ja. En de, dat is zo'n enorme uh, sterke straling dat een mens daar uh, nou, een kwartier tot een uur in kan zijn en dan, dan wordt hij gewoon geroosterd. Uh, de Apollo-astronauten moeten daar uren doorheen vliegen, zowel heen als terugweg. Nou, laten we ervan uitgaan dat zij dat als mensen overleefd hebben. Je kunt het voorstellen dat um, het fotomateriaal daar um, niet tegen kan. Dus al het fotomateriaal wat ze op de maan geschoten hebben, dat uh, ja, is bedorven. Dus hebben ze misschien op de aarde uh, in de studio die foto's nagemaakt en gezegd: van, Nou, dit zijn de foto's die we op de maan hebben gemaakt. Mm -hmm. Dus dat, dat zou ook een verklaring kunnen zijn. Uh, correction on that velocity now reading 760 feet per second. p De coole analyse waarmee de gegevens worden uitgewisseld is werkelijk verbazingwekkend. En heb je ander type bewijs dat uh, something fishy is going on? Nou, je moet naar drie hoofdaspecten kijken en daar, daar zou iedereen eens uh, zich in moeten verdiepen. Dat is de temperatuur, de druk en de uh, radiation, de straling hebben we het al over gehad. De straling heb je ook op de maan. Maar de temperatuur en de druk, dat is heel belangrijk. De temperatuur op de maan bijvoorbeeld. De temperatuur op de maan, uh, nogmaals, er is geen atmosfeer en de temperatuur fluctueert daardoor enorm. In en de schaduwzijde vriest het enorm en aan de zonzijde is het uh, meer dan 100 graden Celsius. Dus uh, wat, wat gebeurt er dan als je uh, als astronaut daar op de maan bent? Dan heb je een zonzijde en een schaduwzijde. Want ze zijn altijd op de maan als ze uit de capsule komen ze als de zon schijnt. Wel, hij staat wel heel laag, niet heel hoog, maar heel laag. Dus dan heb je altijd een zonzijde en een schaduwzijde. Dus het temperatuurverschil aan de voor- en de achterkant is meer dan 100 graden. Ja, En dat is krankzinnig. En. Uh, Kijk, er zijn vele mensen, zoals David Persson, die hebben dat onderzocht. En die, die heeft ook de maker van het pak uh, gevraagd van nou, hoe hebben jullie ervoor gezorgd om die temperatuurverschil uh, te overbruggen? Ja. Nou, daar hadden ze niet echt een heldere uh, verklaring voor. Want het, uh, het materiaal wat in het pak verwerkt was, was niet voldoende om dat temperatuurverschil aan te kunnen. Ja, ja. Dus dat zet al een vraag tegen. En dan hebben we het nog niet eens over de fotocamera die ze uh, op hun buik hebben... Want het materiaal uh, wat, uh, wat erin zit uh, is niet geschikt om tegen die hoge en lage temperatuur te kunnen. Die werken in, binnen bepaalde marge boven nul. In ieder geval niet onder nul en ook niet uh, richting de 100 graden. Het gaat geweldig goed. Dus dat is temperatuur. We hebben de druk nog. Op de, A, op de maan is geen, um, geen atmosfeer, dus er is geen druk. En om toch als persoon in zo'n maanpak in leven te blijven, moet er een enorme druk opgebouwd worden in zo'n pak. Zo'n vijf uh, atmosfeer heb ik begrepen om als tegendruk te fungeren, want anders word je... Uh, nee, explodeer je. Oh ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Wat gebeurt uh, door dat Het bewegen van alles wordt heel moeilijk, omdat je gewoon onder enorme druk staat, letterlijk en figuurlijk. Maar wat zie je die astronauten doen? Die, die hobbelen, en die, die, die, ja, alles doen ze wat ze maar willen. Ze elfjes in het veld. Ja, precies. Conform wat NASA dan zelf zegt over de speciale astronauten, klopt dat niet. En de vluchtpleverkrijs gaan rustig verder met het veranderen. En dan hebben we nog het voorbeeld van uh, de zwaartekracht. We weten dat op de maan is een zesde van de zwaartekracht uh, van hier op aarde is. Dus daardoor kunnen ze niet zware, zware maanpakken aan enzovoort. Maar ze hebben op een gegeven moment ook een proef van, van Galilei gedaan, dat ze een hamer en een veer tegelijk laten vallen. Dat hebben we op school ook allemaal wel gezien. Die blijken dan even snel te vallen. Zowel op aarde als op de maan gebeurt dat ook even snel. Maar het leuke is, en dat hebben ze waarschijnlijk vergeten, dat je de tijd kunt meten. Hè? Vanaf de hoogte tot het op de grond komt. Dat doet het een bepaalde tijd over. Dat is uh, in, in tien ja, honderdste van seconden, zeg maar. Ja. Is dat uh, uh, ja, wordt een bepaalde de zwaartekracht. Precies, dat, dat zit in die formule. Men ja. heeft dat nagemeten, die filmbeelden zijn van de maan. En dan blijkt dat volgens de formule, die tijd dat het valt, dat klopt niet. Ja. Dat is, um, moet ik even uit mijn hoofd doen, dat is de... Um, even kijken, het valt te snel, geloof ik. Want uh, het valt, als je het omrekent, valt het met de snelheid zoals het op de aarde zou gebeuren. Daarmee wordt aangegeven dat die proef niet op de, de maan heeft uh, plaatsgevonden. Maar waarschijnlijk hier ergens in een studio. En je ziet soms ook wel als beelden op internet. Dan zie je die langzame beelden van de, de astronauten. Die worden ja? dan verdubbeld in snelheid. En dan zie je gewoon aardse bewegingen. Dus het lijkt alsof die beelden van de maan gewoon op aarde genomen zijn. Gehalveerd ja. zijn in, in snelheid. Ja absoluut. Ja. Ah, dus dat zijn allemaal van die dingen van kijk er naar en zeg niet direct van het is onzin en ik kijk je niet verder naar. Want er hoeft maar één aspect van de maanlanding te zijn wat niet klopt. Dat, ja, dat zet een hele grote vraag tegen bij de hele maanlanding. Waar of niet? Als er geen verklaring van de NASA nee, precies, overkomt. Precies. Dat klopt. Nee, bijvoorbeeld die foto's, die haarlijnen en, en ja, die, die temperatuur, ik noem maar wat. Uh, bijvoorbeeld Armstrong die heeft uh, foto's gemaakt op de maan met een camera die op de borst zit. Die camera die heeft geen uh, zoeker, heeft geen scherpstelmogelijkheid, je kunt licht niet instellen, je kunt helemaal niets. Het enige wat ze kunnen doen, is hebben in hun hand hebben ze een, een, een knop om foto's af te drukken. Dat is uh, voor mij. Ja. Dat is alles. Nou, en als je die foto's ziet van Neil Armstrong, en dat ja. staat allemaal op deze video van, uh, van David Percy, ja. Dan zie je de ene na de andere foto, in die film hebben ze een, ze hebben een exacte kopie van de film. En al die foto's zijn haarscherp, kleuren is altijd perfect, licht en contrast is altijd perfect. De, het object zit altijd precies midden in beeld. Dus uh, een professionele fotograaf zou er uh, met zijn vingers bij aflikken, precies. Ja. En probeer maar eens in een loodzware maanpak met we weinig be bewegingsvrijheid met zo'n camera... ...waar je je niks kunt instellen, probeer dat maar eens na te doen. Dat, dat heeft deze persie ook allemaal uitgezocht met Hazelblad en Scandinavië, Zweden of Noorwegen. Ja, ja. Zitten. En dat hebben ze ook toegegeven: van ja, die, de, die camera kon dat allemaal niet. En zij uh, kon een aantal antwoorden ook niet geven: van hoe zijn deze foto's dan gemaakt? Ja, dat wisten zij ook niet. Technisch kon het niet. En toch waren bepaalde foto's gemaakt. Nou, en een ander aspect is ook. Dat, dat, dat is een beetje een verlengstuk van de persconferentie die we hebben getoond. Neil Armstrong, de eerste man op de maan, zou heel heel blij en enthousiast moeten zijn uh, dat hij daar geweest is. Hij zou ook heel vaak op een foto moeten staan op de maan. Er is maar één foto. Er is maar één foto dat hij op de maan is. En verder is altijd Buzz Aldrin, zijn compagnon, uh, die staat op alle andere foto's. Dus ja, precies. Oh, en, en dat is heel raar. Want... Armstrong is de eerste man. Daar ben je heel trots op. En, ja. uh, dus je wilt uh, daar heel veel foto's van hebben. Ja. En het feit ook dat hij na de, de maanlanding nou, deze persconferentie heeft ja. hij gegeven. Maar daarna heeft hij amper meer een persconferentie gegeven. Ja. Probeer ook maar met hem in contact te komen. Je krijgt geen contact. Hij ja. is ook vrij vlot na de Apollo 11 uh, vlucht heeft hij ontslag genomen bij, uh, bij de NASA. Fire me to the moon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 Hoe moet het op de maanboden, nu! Hij staat met één been op de onderste schaal, stilt hem weer op, okay, I just checked, laat hem weer zakken, uh, balonteer. Uh, uh, uh, maar I hij heeft weer één beneden en daar staat hij op de maan, nu! 109 uur, 23 minuten en 18 seconden nadat de Apollo 11 van Cape Kennedy is vertrokken, staat Neil Armstrong op de bodem van de maan. Houston F21160 seconden for shadow photography on the sequence camera. Oh yes, Mr. Albert Einstein, please be true and don't shoot your atomic bomb into the sky that is so blue. E equals MC square, which means E is off for the effort that we have done through your efforts of relativity to build a space shuttle so we can fly to Jupiter and see what spring looks like on Mars. And you see, Mr. Albert Einstein, we are all not square. Do my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long, for, all I worship and Ze hebben er nou geweest Gerrit, of niet op de maan? Nou, volgens mij zijn er gewoon niet geweest. Tenminste, die foto's, daar klopt echt niks van. Maar weet je wat ik nou eigenlijk het sterkste argument vind? Je hebt het gezien, dat was die persconferentie van die drie mensen. En inderdaad, hij zei het al, het is jammer dat het dan radio is, uh, bewijs van uitzondering. Want die mensen die zaten er geslagen bij, dat waren ja. niet helden, dat is toch raar? Ja. En dat die vlag wappert op de maan, dat kan toch ook niet? Nee. En die foto's, dat, die, dat die als hij een trapje vergaat, dat hij zo'n stukje boven de trace zweeft, waardoor het lijkt alsof in is ingezet. Maar het grote raadsel vind ik eigenlijk, uh, hoe het komt, dat NASA dat zo knullig dan in elkaar gestoken heeft. Ja, maar als, als dat niet zo het geval is, dan die foto's blijven niet kloppen, hoe dan ook. Ja, dat dat weet je toch niet? niet? Dat weet je niet. Waarom zou NASA het gedaan hebben? Omdat we er niet geweest zijn o, natuurlijk. Ja, nou, of, of, of omdat die dingen die ze wel gedaan hebben mislukt zijn. Dat zou ook nog kunnen. Maar jij gelooft helemaal niks. Ik weet het niet. Je weet ik, het ik niet. Weet, je weet het niet. Hè? Maar jij, jij, jij liep ook met een papieren van, uh, van bij de oorlog, Pearl Harbor. Ja. Dan zei je, ja, maar dat is toch echt gedocumenteerd? Dan leek je toch wel overtuigd. Toen we bij Thomas Ross zat, dan zei je, ja, maar dit is toch wel ja. dit is toch gedocumenteerd. Dan moest je ook grijnzen, geloof ik, hè? Ja, hij zei. wel, ja. ja. Anyway, mensen die ja, anyway. een complotten... <laughs> gaat hij erover Ja, we moeten doorgaan. Oh, jeezu. Mensen die een complot en onverklaarbare uh, uh, verschijnselen geloven, die verwijzen we naar een congres... ...dat Frontier Magazine organiseert uh, in Krasnapolsky, Amsterdam, op 9 november. Uh, voor meer informatie hierover en überhaupt informatie over dat blad... ...en gekke verschijnselen verwijzen we u naar hun website. En die luidt www.fsf.nl. www.fsf.nl Ja, tijd voor een ander mysterie. Het mysterie van de vrije energie. Ken nooit. Oh, staat niet. We zijn hier in het onderzoekscentrum voor vrije energie op spoor 2b. Alleen open op zeldzame donderdagavond en ik ben Theo Pijmans. Vrije energie is een, een, een, een filosofisch concept. Dat houdt in dat het gaat om een energiebron die schoon is, die nooit opgaat en die... Um, ...vrij toegankelijk is, vrij is. Dus niet bestaat? Is. Jawel. Maar waarschijnlijk ben je zo gewend aan het feit dat... ...alles wat vrij is niet kan bestaan, dat je dat automatisch de zon, denkt. Voor niks gaat de zon op. Ja, nou, daar heb je een mooi voorbeeld. De wind, die waait. Ja, maar dat zijn de energievormen die... Uh, ...niet in dat filosofisch concept passen. In die zin... ...dat we dat kennen, dat kunnen we ook toepassen. Je hebt eolische energie, zonne-energie... ...dat zijn gewoon toepasbare vormen. Je hebt zonnecellen, je hebt windmolens... Maar het gaat hier om energieconcepten die uh, aan het begin van de industriële revolutie en misschien daarvoor ontwikkeld zijn. En die radicaal verschillen van de technologie die we nu hebben. En het bestaat al of is het, blijft het een filosofisch concept? Het is in die zin een filosofisch concept dat er uh, door de gevestigde orde geen aandacht aan wordt besteed. En er is dus altijd enkelingen en uitvinders zijn geweest die zich daarmee hebben gehouden. En daar is weinig van over. Dat is nou vrije energie hè? Kijk, daar gaat er weer eentje. Maar, ik bedoel, je houdt het nog wel erg abstract. Vraag maar wat concreter dan. Ja, nou, uh, is het mogelijk om dingen voor te bewegen op vrije energie? Ja, natuurlijk. Alle handelingen die we nu verrichten, waarvoor we in principe de conventionele energiebronnen aanspreken, dus benzine, uh, noem maar op, dat zou je ook met een andere energiebron kunnen doen. Ja, natuurlijk. Maar dan is het ook onwil, of is het domheid, want die, die Beide. dingen die we nu gebruiken, dan gaat de aarde kapot. Dus als iets is wat ons goedkoper en schoner en veiliger kan voordoen. Waarom wordt het niet gebruikt? Nou, het, is, het, het is, het is, het is uh, beide. Uh, heb je wel eens gehoord van de elektrische auto? Nou, wanneer werd die uitgevonden? Ik heb geen idee. In 1883 door een Fransman, Charles Gento. Het enige wat hij deed was een koets pakken en een elektromotor. In 1897 was de elektrische auto een dermate succes dat hij in alle grote wereldsteden Dat je er honderden van in een schaapbeeld zag. Nou, de mensen vonden het makkelijk, want uh, in tegenstelling tot paarden liet het geen keutels na. Uh, het maakte ook geen herrie. Er was alleen één klein probleempje, de actieradius was niet al te groot. Ja, nou, dus, uh, ja, dus komt Thomas Edison, die was bezig met de, uh, de ontwikkeling van een superbatterij. Nou, ja, de man sleutelde en sleutelde. We zijn inmiddels in 1910 aanbeland, het is hem nog steeds niet gelukt. Nou, daardoor, en door de belangen van de opkomende olieindustrie, is het idee de ijskast in verdwenen. En de ironie wil nu dat nu het idee weer in zwang komt en eigenlijk vergeten zijn dat... Onze grootouders pakken beetje meer dan 100 jaar geleden die dingen al lang zagen rijden. Ja. Nou, dat is een heel klein voorbeeldje van. Uh... Maar dat is nog steeds conventionele energie. Want dan moet je in de stekker de doen en dan betaal je toch gewoon de rekening bij de. Ja, maar de truc met vrije energie is nou dat het niet zozeer gaat dat je een of andere rare exotische energiebronnen in je elektriciteitsnet hebt zitten. maar dat je dat gebruikt aan de basis voor de opwekking van bijvoorbeeld elektriciteit. En nu, nu verstook je daar bomen voor. Nu gebruik je daar kolen voor of een kerncentrale. Nou, vrije energie wil dan zeggen van nou, we hebben nu een andere methode ontwikkeld om pak en beet energie uit het universum te winnen of what else. Wat op zich natuurlijk een interessant concept is, want als er ergens onvoorstelbaar veel energie moet zijn, dan moet het wel daar zijn. Ja, dus eigenlijk is het het wachten op de interface, tussen de, op de modem. Datgene wat zorgt dat je toegang hebt tot die onvoorstelbare, enorme hoeveelheden energie out there en hier. Ja, maar is de vraag of de mensheid nog bestaat, dat is uitgevonden? Dat denk ik niet, want als je kijkt naar het werk van Tesla en andere pioniers, dan zijn er wel degelijk aanzetten geweest. En je kunt eigenlijk stellen dat uh, waar men zegt dat James Watt de stoommachine heeft uitgevonden, en we weten allemaal dat het niet zo is, dat het wat Alexander Alexandrie was in pakken bij bij 200 voor Christus. Stel nou eens voor dat James Watt zijn idee van de stoommachine niet verder was vervolmaakt. Dus het is meer een kwestie van: ik denk dat een mensheid in 100 jaar, 200 jaar heel veel kan. Als je kijkt naar de uitvinding van het vliegtuig, de uitvinding van andere dingen, die toch in, in praktisch een eeuw tijd ontzettend ver zijn gekomen, dan denk ik, ja, het zou wel kunnen. Alleen, we zetten ons er niet toe aan. Het complot zou. Het werkt aan twee kanten, denk ik. Ik bedoel, jij bent nu bezig met een uitzending over complottheorieën. Ik neem aan dat je heel veel meer complottheoretici hebt gesproken. Ik denk dat je misschien wel eens opgevallen dat uh, het complot aan twee kanten werkt. Je hebt natuurlijk aan de ene kant het complot van het establishment, wat ik zelf wil bestempelen als domheid. Want dan zou er namelijk vanuit gaan dat er mensen zijn die dermate geniaal zijn, die weten wat Tesla weet, daar de implicaties van kunnen overzien en dat verborgen houden. Dat denk ik nou eenmaal niet, want laten we wel wezen, Tesla was een genie. Dus het zou eigenlijk een complot uit domheid zijn. Je hebt aan de andere kant het complot van de complottheoretici, die net zo dogmatisch zijn. Als je goed oplet, merk je vaak dat er in het denken van complottheoretici maar één vorm van complot mogelijk is. En een vorm die alle andere vormen uitsluit, Wat natuurlijk ook een beperking, een dogma en misschien ook een complot is. Is er een complot, dan is het het complot van het intellect, ja. Er was ooit een, uh, ik ben zijn naam vergeten, maar er was een Fries die zou eens hebben uitgevonden. Ja, ja Johannes Wardenier. Johannes Wardenier, die had iets uitgevonden waardoor. Een brandstofloze motor. Ja. ja. En uiteindelijk is het door Shell opgekocht om nee, te Nee. Het verhaal gaat dat het door Philips is opgekocht. Philips. De waarheid over Wardenier is ook nog niet boven tafel. Dat is een heel gek verhaal. Er is een boekje over uit in 1984 verschenen bij de Frieslandpress. Maar ja, Wardenier, daarvan zou je kunnen zeggen. Maar het interessantste, wat ik eigenlijk het meest interessante aan Wardenier vond, was niet zozeer de case Wardenier. Maar het feit dat ik in de kranten ontdekte dat toen er eenmaal, want dat is namelijk een sociologisch gegeven, wat heel belangrijk is om te vermelden. Toen eenmaal de media waren, de toenmalige kranten, om enigszins objectief te berichten over Wardenier, toch opeens berichtjes opdoken in Nederland van uitvinders die zeiden: van ja, maar hé, hey, daar ben ik ook mee bezig. Dus wat je dan ziet is net alsof er een deurtje opengaat in het medialandschap en in de acceptatie van de groegemeente, van de massa, waardoor mensen zich dermate gerustgesteld voelen dat ze ook even naar voren treden, even zeggen van ja, maar ik ben er ook mee bezig. Opeens zie je dan een landschap en een veld met veel meer uitvindertjes die allemaal op een onvoorstelbare manier met hele interessante dingen bezig zijn. Nou, Die deur wordt weer dichtgeslagen door andere sociologische mechanismen. En die uitvindertjes verdwijnen weer. Wat is daarvan geworden? Kijk, Wardenier, dat kennen we nu wel. Maar wat van die uitvinders waar we niet eens een naam van hebben? Alleen maar korte krantenberichtjes in vier regels in een krant in 1920. Er zat er bijvoorbeeld een in Nijverdal. Wat is daarvan geworden? Wat hield zijn uitvinding in? Was het onzin? Of was het misschien de grootste ontdekking waar de mensheid op zit te wachten? Ja, maar als, als dat zo mag zijn, dan wordt het opgekocht in Philips en dan verdwijnt het. Nee, niet noodzakelijk, want wat ik al zei, is dat het ook een complot van domheid is. En dat zou dus weer impliceren dat Philips dermate geniaal, verstrekkend heeft, overal zijn voelarmen heeft, dat het als een soort van onfeilbare organisatie. Patent kan je bestrijden, houden. Nee, niet noodzakelijk, dan moet je maar eens uitleggen hoe je dat moet doen. Patent zit bij een patentbureau, dat kun je daarop vragen, behalve om de oorlogstijd. Het enige wat ik wil zeggen is van ervan uitgaande dat Philips. Dat zou hebben gedaan, zou betekenen dat Philips een onfeilbare organisatie is. En jij en ik hebben net vastgesteld dat er niet zoiets is als een onfeilbare, menselijke organisatie. Het enige wat er is, is de schepping en God. Alles daaronder is daar een afspiegeling van en daaral Ja, Weet je wat hij hier zei? Nee. Dat God feilbaar is. Nee. Een ketter. Oh nee, jij is een ketter. Wij zijn veilbaar. <laughs> je hem niet uh, op de rails gegooid. Kan helemaal niet, Gerrit. Goed, we gaan door <laughs> naar een andere onfeilbare. Ik wist niet dat jij zo gelovig was eigenlijk. Ja, ik wil je even een muziekje laten horen. It is good to give thanks to the Lord. To make music to your name, O Most High. Your deeds, O oh Lord, have made me glad. Voor de werken van your handen, ik should met hoe Oh, Lord, how hoe groot, your je Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor. de Entra la luce de la vita. Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out into the deep, and let down your nets for a catch. That was a grote hit op Dance Valley. This. Ja, en jij vertelt mij net onder de plaat door dat dit geproduceerd is door het Vaticaan ja, zelf. Ja, dit is echt een officiële uitgave. Dat is een hele grote hit. Ernstig in de war daar. Zou je denken? Ja. Vind je het niet mooi dan? dan doe je het dan niet. Nou. Ik had gedacht dat jij dat in elkaar gedraaid had. Nee. Wat ben jij behouden. Je bent behouden Christen. Ja, God, mag niet, God mag niet vuilbaar zijn en de paus mag niet zingen. Hij mag het niet zijn, hij nee, is het niet. Hij nee, is het niet. Want anders kun je het hele concept God vergeten. Dan kun je er niet in geloven. Dan heeft het geen zin. Maar goed, Klaas zit te knikken, die zit hier naast ons. Want we gaan het hebben over. Uh, allerlei merkwaardige situaties rond het overlijden van pauzen. Ja. Daar zitten complotten achter, ja. Klaas. Nou, deze pauze, bijvoorbeeld, al. Die, die heeft toch al een aanslag achter de kiezer. Ja, zeker. En dan, uh, ja, dan moet je denken aan uh, KGB natuurlijk. De ze geheime dienst. Want hij heeft natuurlijk toch een, ja, precies, hij heeft natuurlijk een rol gespeeld in die ondersteuning van de Solidarnosc van uh, oh, ja. Valenci. En ik denk ook dat deze paus ook wel een rol heeft gespeeld in, die, in de, de, de val van de muur. Maar nog interessanter is natuurlijk het verhaal van die paus ervoor. Hij is Johannes Paulus II. De, de lachende paus. En de Johannes Paulus I. die uh, refereerde aan zijn twee voorgangers. Nu die twee namen genoemd. Die 33 dagen. Hey. Jezus 33 jaar. Ja, he? En hij 33 dagen. Merkwaardige dood. En David Jellop. Ja befaamde journalist die ook over Carlos een prachtig boek heeft geschreven, die grote terrorist. Ja. En over FIFA, dat ook één groot complot is eigenlijk om uh, soms Brazilië of een andere wereldkampioen te maken. Dat vrouwentijdschrift? Uh, nee, de FIFA, oh, de, voetbal, de, de, de voetbalbond. Maar ah, deze een David Jellop, die, heeft, ja. een, die heeft een prachtig boek geschreven over die uh, paus. En ja. die uh, beweert echt en die ja, zover ver hij aantonen kan, want die archieven gaan natuurlijk niet open uh, daarover, is deze paus gewoon om zeep geholpen. Waarom? Men dacht met deze lachende paus een conservatief in huis te hebben die de moraal wel weer eens zou opschroeven en de duimschroeven aan zou draaien bij het katholieke volk. Ja. Met name natuurlijk in die landen waar dat uh, tot een minimum gedaald was, in de ogen van de prelaten. Nederland? Nederland bijvoorbeeld. Maar hij betoonde zich gewoon erg pastorale pausen, die ook toch wel gevoel had voor de problemen van bijvoorbeeld homoseksuelen of in ieder geval van vrouwen etcetera, toen dachten we dus we hebben hele verkeerde gekozen. Ja. Ja. En uh, geleidelijk allemaal die man ziek. Dus niet in één keer, één keer volgens mij uh, boem om uh, zo van een spuit, maar. Men wordt beweerd dat het dus uh, door kardinalen georganiseerd en met behulp van bedienden ze iets en ze eten en zo. Maar het zit slecht, het zit ziek en uiteindelijk is hij overleden na 33 dagen. Dat waren ze hem af. En toen kwam deze conservatieve pool die we nu hebben. Eigenlijk is het wel raar, want er zitten toch mensen die uit naam van Jezus en God werken. En de paus ja, maar... is toch de plaatsvervanger van Petrus, geloof ik? Van ja, Jezus zelf. juist. En daar zit het punt. Aha. Kijk, om, zodra als jij jezelf natuurlijk van het begin plaatsvervanger maakt van God, dan ben je bijna al God zelf. Want voor je bent, God is ver weg en is een naam en, het, en dan het hele apparaat. Soms lijkt het wel op, als je de geschiedenis van de pausen zeker bekijkt, alsof die hele katholieke kerk één samenzwering is. Ik bedoel, een, in ieder geval een, een op alle mogelijke manieren in stand willen houden van de macht die je hebt. Ja. En er is volgens mij behoorlijk wat onderlinge competentiestrijd tussen kardinalen en zo, weet je wel. En uh, vooral omdat eigenlijk ieder mens, ook kardinaal zo'n zo ijdel als de pest als je eenmaal in dat mooie habijt staat... Paars, he. In dat paars in het, in het uh, rood, ja. en dat prachtige rood... Dan, ja, het is ook... Macht is ni niemand vreemd. En in het verleden zijn ontzettend veel pauzen natuurlijk... Uh, op mysterieuze wijze om zeep geholpen. Denk aan de, aan de enige Nederlandse paus die wij ooit gehad hebben... Adriaan de Zesde. En het was een tijd dat pauzen eigenlijk gekozen werden... Nou gekozen werden, die kardinalen, welke fam die behoren vaak tot hele rijke Italiaanse families. En welke familie had nou de meeste macht, meeste geld, om de andere om te kopen? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ja. Dus de medici, die hebben drie pauzen in een korte tijd geleverd. En die hadden veel geld en veel macht, konden omkopen. Maar je, soms heb je van die uh, uh, periode dat er een padstelling is. Dan komt dan, dan de ene, uh, die, die macht, uh, die, die zijn equivalent. En er moet toch een paus komen. dat duurde en duurde en duurde maar, na de dood volgens mij van Julius uh, van Leo de Tiende, uh, een meditiepaus. Die overigens zei toen hij het pausdom kreeg, die zei nu God mij dit pausdom heeft gegeven, zal ik er volop van gaan genieten. Ja. En toen die ook stierf, konden ze geen kist vinden waar die in paste. Ja. moest speciaal getimmerd worden. Nou, in die padstelling hebben ze op een gegeven moment lang, lang, die pausen bleven maar natuurlijk in dat conclave, inderdaad acht met de sleutel conclavus, Mm -hmm. En toen zei ze, er is nog een froom ventje in Spanje. En die moeten we dan maar eens tot paus benoemen. En dat was dan de Nederlander. Daar ben ik nog die, trots op. En die heeft er een jaar erover gedaan voordat hij in Rome aankwam. Want die moest overal op visite. En toen was hij eenmaal in Rome. En toen ontpopte hij zich als een vreselijke vervelende man die die hele renaissance geest van die vorige paus. Julius de tweede en, die, en, en, en ook die Leo de tiende. Proberen die dan uh, weer omzept. Te... Bijvoorbeeld, hij had het onzalige idee om wat Michelangelo net daarvoor, een aantal jaar daarvoor, prachtig beschuldigde de Sixtijnse kapel, maar weer weg te pikken. Want al die blote naak, die naakten, dat was toch een gruwel. Nou ja, en zo van die dingen meer. En toen hebben ze gedacht, deze moet niet te lang blijven. Inmiddels waren de machtsverhoudingen ook wel weer in de richting geschoven ten gunste van de medische familie. En nou, het schijnt is deze Alias VI, de die in Rome begraven ligt, in de kerk dicht bij Praag, centrum, en um, dicht bij Piazza Navona. Die hebben ze volgens mij ook vergiftigd. En er zijn meer pauzen trouwens vergiftigd. En inderdaad, daarna kwam Clemens de 27ste geloof ik. En dat was een, of de zevende, de zevende, niet de zevende, de zevende. En dat was een medici-paus inderdaad, weer, uit het huis van de medici hmm. En zo, als je de geschiedenis van de pauze leest, van de middeleeuwen, dan zijn er ontzettend veel allerlei vraagtekens te zetten bij de natuurlijkheid van hun dood. Ja. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de Romeinse keizers. Ja. Fik Meijer heeft er een prachtig boek over geschreven. Van, ja. Uh, uh, ja, uh, hoe is die titel? Er is geen keizer die in bed sterft. Nee, precies. dan ja. nou ben jij eigenlijk <coughs> opgeleid als een beetje orthodoxe uh, dominee. Dus is dit ook niet propaganda? Ben je niet gefilmd nee, ik ben, ik ben, Nee, nee hoor. Want ik ben wat dat betreft ook wel gefascineerd door de katholieke kerk. Want kijk, het, uh, uh, je, het laat ook zien hoe, dat het uh, niets menselijks haar vreemd is. En uh, dus ik vind dat geweldig, die pausengeschiedenis. En het ja. kan ja. mij niet uh, gruwelijker. En, en, en, en, ff, uh, Klaas, wij gaan er een week over maken. We gaan er een week over maken. Moet je snel zijn, want moeten we moeten snel zijn binnenkort. We gaan Kars. nu naar het allergruwelijkste <laughs> complot wat er is. Echt, ik vind het het ergste complot. Laten we luisteren naar de, wat Fritz ons daarover te vertellen heeft. Everybody who does wrong hates the day and avoids it for fear his actions should be exposed. Fris, ik heb ook eens het idee dat God tegen ons zouden ja, nou, dat zei je ook al in een programma van de week. En toen dacht ik, ja, dit is een hele goede. Want uh, de, de allergrootst denkbare samenswering zou natuurlijk een samenswering zijn van uh, iets ontastbaars tegen ons. We hebben er al een heleboel uh, met aliens, maar dat zijn toch nog uh, eigenlijk semi-materiële wezens. Uh. Ik ken eigenlijk maar één uh, complot of complotgedachte of theorie die, die daar uh, in de buurt komt. En dat is het idee dat er in onze taal... ...boodschappen verborgen zitten die er niet door de personen die die taal gebruiken ingestopt zijn. En uh, dat klinkt heel ingewikkeld, maar uh, waar het om gaat... ...en er is één man wiens me nu even niet te binnen schiet... ...die dit helemaal uitgewerkt heeft en die heeft een site. En die site is reversespeech.com. En die man uh, beweert dat in alles wat wij zeggen met een uh, uh, expliciete bedoeling... ...dus je wil iets tegen die ander vertellen... zit in de zinnen die je gebruikt, als je die achterste voren uh, nog eens beluistert, uh, ook een boodschap. En als je de waarheid spreekt, is het achterste voren een bevestiging. Uh, spreek je niet de waarheid, dan hoor je achterste voren wat je eigenlijk probeert te verbergen. Dat is schuurlijk nou, ik vond het al gevaarlijk. Lach. Ja, nou. Gevaarlijk. Voor de mensen de die liegen is het gevaarlijk. Dat van hebben vallig. die christen ook altijd gedacht, hè, van, van die duivelse muziek. Ja. Ja, het is eigenlijk. Volgens mij is het bij hem begonnen toen hij hoorde dat in popliedjes achterstevoren satanische boodschappen zaten. Number <truimert> nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number nine. Number 9, number 9, In de herrie en de drukte gaat er de achterloos aan voorbij. Maar als je dit gedeelte dan terugdraait, hoor je duidelijk. Turn me on, dead man. Turn me on, dead man. Let me op. Turn me on, man. Turn me on, man. Turn me on, man. De oh, uh. neon Deadman is een uitdrukking uit de spiritistische wereld en wil zeggen: activeer mijn geest, dode man, zodat jouw geest mijn geest beheerst. De Beatles behoorden tot de eerste die op hun platen de terugspeelvermommingstechniek toepasten. Normaal gespeeld was hun muziek al zeer bedenkelijk, maar met de vermommingstechniek kunnen op de plaats satanische boodschappen verborgen worden en een drugscultus gepropageerd worden. Een hoop ellende is zo over onze jeugd uitgestort. En hij ontdekte dat er een verband was tussen de zin zoals die vooruitgesproken werd en de zin die er dan achterstevoren in zat, ingepakt in dezelfde zin. En ik vind als er iets in de buurt komt van een complot van het leven of van God tegen ons, dan is het dit wel... David Oates zegt zelf dat de achterstevoren in de spraakverwerkte boodschappen altijd de diepste gedachten van de sprekers verwoorden. Als iemand de waarheid spreekt, wordt deze achterstevoren nog eens in andere bewoordingen bevestigd. En als iemand opzettelijk liegt, dan wordt achterstevoren zijn werkelijke gedachten onthuld. David Oates zegt zelf geen verklaring voor dit fenomeen te hebben. Hier is om te beginnen Neil Armstrong... De astronaut die als eerste mens de voet op de maan zette. Small step for man. For well. well. well. Volgens David Oates bevestigt Neil Armstrong zijn eigen uitspraak als deze wordt omgedraaid met de woorden Man will spacewalk. voorbeeld van de commentator die een live verslag gaf van de moord op president Kennedy. There's numerous people running up the hill alongside Elm Street, there by the Simmons Freeway. Several police officers are rushing up the hill at this time. Stand by, just a moment, please. Something has happened in the motorcade. room. stand by. Please. Parkland Hospital, there has been a shooting. Parkland Hospital has been advised to stand by for a severe gunshot wound. The president's car is now going past me. De lamar is nu traveling een heel hoge high rate is speed. Secret het is afgespeeld. Lijkt hij te zeggen, He is zeggen? grap, is een it Hold it. Try and look up. is een ander duidelijk voorbeeld is van Pat Ramsey, een dame die verdacht werd van een moord. We voelen dat er twee mensen op de face van deze earth zijn die weten wie dit gedaan, En dat is de killer en iemand die die persoon heeft geïnteresseerd. Ik als haar uitspraak achterstevoren wordt afgespeeld, lijkt ze te reageren op haar eigen woorden met de zin I am that person. We feel like there are at least two people on the face of this earth that know who did this. And that is the killer and someone that that person may have confided in. Well, is maar dit zijn, ja weet je wat ik sowieso vind, dit zijn rare dingen, ik hou van rare dingen en dit is raar. En uh, of je het nou gelooft of niet, als je het niet gelooft dan moet je toch op bepaalde manier een uh, soort... Ben, ben je het nu zelf geprobeerd? Ja, nou, nu wordt het echt heel raar. Toen ik dat hoorde dacht ik, uh, ik geloof helemaal niet in Satan. Ik geloof ook niet in een, een god die dingen regelt. Ik dacht ik trek gewoon één op uit de kast, ik zet de naald erin, ik heb zo'n pick-up die achteruit uh, draait... En ik kijk of ik ook iets hoor. En uh, ik, zet, ik heb heel veel solplaat, dus ik pak een solplaat. En er uh, werd iets gezongen als harmonie. En ik draai hem achterstevoren. En toen hoorde ik heel duidelijk, uh, I ain't no more. En toen dacht ik, wat moet ik hier nou mee? Weet je? Maar toen durfde ik ook niet meer verder te gaan. Toen dacht ik, ja, dit slaat ook niet I no <laughs> Ja, maar wat betekent het? Maar het was raar dat ik, ik hoorde het. Maar die leeft hij zelf, no? die zongen nog? Ja. Die salsa of die Oh, ja, dat kan ook misschien was hij op dat moment net dood gegaan. Oh, no. nou ja, zo kan je alles wel aan elkaar praten. Maar ik wilde gewoon niet in mee. Hè. Ik denk dat het wel waar is dat je achterstevoren dingen kunt horen. Maar uh, misschien zegt het heel veel over uh, hoe taal in elkaar zit. En, en niet over uh, samensweringen. Want wa, wat maakt het mogelijk dat als ik jou een soort uh, serie uh, geoefende kelklanken in je oren schreeuw, dat jij daar iets uithaalt? Dat is al een heel raar iets. Dus ja, misschien uh, wij zijn gewoon heel geoefend in het uit uh, uh, klanken breien betekenis ontlenen. Dus ja, achterstevoren is dat ook wel leuk als je hem al lang oefent. Yeah. To win the war, protect the homeland and revitalize our economy. Herzl, love you. Herzl, love you. Herzl, love you. Achterstevoren zou Boes hier zijn werkelijk gedachten verraden. There is our alibi. To win the war... Protect the homeland and revitalize their economy. Herzal Wabu, Herzal Wabu, Ook de woorden van Osama bin Laden zijn door David Oates onderzocht op achterstevoren gezegde boodschappen. En het rare is dan weer dat Osama bin Laden achterstevoren niet zijn eigen taal spreekt, maar Amerikaans. Het is een vraag die we hebben: Surah Billah al Achterstevoren zou hier gezegd worden, we will buy you a palace of evil. But the man who lives by the truth comes out into the light so that it may be plainly seen that what He does is done in God. Our bio, a palace of evil. Ik denk dat ik onze redactievergadering maar eens dus achter de vorige afluister. Wie weet wat er <laughs> nog allemaal. Uh, ja. Zeg Klaas, het ligt ja. in de aard van de duivel om dit soort uh, geintjes te flikken. Ja, want kijk, duivel of Satan. Satan betekent tegenstander, dus weerstrever. Maar het woord duivel dat is wel interessant, want dat komt eigenlijk van, van uh, Diabolus, het Grieks. Die en bolus, dat kennen we wel. Ballen. Bolus, die we, ja. werpen, boleren. Ja, je werpt, iedereen werpt als een bolus. Hè? Ja. En dia is door, of door elkaar. Dus je kan zeggen: de duivel is iemand die alles door elkaar gooit, in de was schopt. En uh, nou ja, dat, dat, dat is wel duidelijk geworden. ik bedoel, achter z'n voor is ook een soort in de schoppen en de boel op zijn keer de been zetten. En dat je denkt, hoe zit dat precies? En, en, en uh, in paniek raken, wanhopig uh, worden, uh, verward, uh, met je hand in het haar en noem maar op. En dat je gewoon niet meer weet waar je aan toe bent. Ja, Klaas, geloof jij nou in complotten? Of niet? Nou, ik denk mm. dat de mens zelf een, een homo complotticus een beetje is eigenlijk. <laughs> ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ik denk, ja. denk dat mensen geneigd zijn om complotten te willen uh, smeden. Mm. En, en, en in dit in het geloven. We ja. kunnen niet anders. Hey, even één, één ding nog, Klaas. Want dit gaat over platen die achterstevoren... en teksten dus van deze moderne tijd enzovoort. Maar dat is... Uh, uh, bestaat zoiets ook in de middeleeuwen met teksten die je achterstevoren kon lezen of wat? Ja, dat, dat weet ik niet. Want nou. dat, uh, maar ik heb er nooit van gehoord. Ik kan me wel voorstellen dat... Mensen verkeerde teksten ingesluisterd. Kijk, het is natuurlijk altijd wel zo dat het in onze cultuur, het woord is zo belangrijk geworden. In het begin was het woord en dan gaat het om welk woord. En dan kun je in, in de warschoppen, als, de, de, de, als je in de christelijke duik de heilige geest springt, ze, de, komt over en dan gaan ze profetieën verkondigen. Ja. Maar ja, er zijn valse profeten. Ja. Dan heb je weer, wat moet je geloven? Wie zit erachter? Hoe heb je een af... profeet? Precies, op wie moet je afgaan? Dus het is, dat, dat, dat is, je zou het bijna kunnen zeggen: het leven zelf heeft al iets complotteus in zich. In de zin van: ja, uh, waar zit ik in? In welk systeem? Uh, en, en, et ik denk dat het wel een, een mooie laatste vraag is voor deze uitzending. Hoe herken je de valse profeet? Juist, Jammer, dit was het dan. Ja. Een hele week over complotten en sinistere samensweringen. We hopen dat u niet paranoïde bent geworden. Gelukkig kunt u van deze uitzending ook een bandje of een cd bestellen. Maak dan 7 of 9 euro over op Giro 444-600, de naam van de WPRO in Hilversum. Wilt u de hele week op band of cd? Maak dan voor 5 bandjes 25 euro over en voor 5 cd's 35 euro. Geen geld. U kunt ook terecht op onze website vproradio.nl slash Maribodo. www.vproradio.nl slash na het nieuws van 12 uur het programma Wereldnet. Vandaag gepresenteerd door Martijn Brouwers en hij heeft contact met Zuid-Afrika, Panama en Noorwegen. en Noorwegen. En volgende week gaat het over de problemen van de arbeidsmarkt en de oplossingen daarvoor. Luisteren dus. Goedemorgen, tot volgende week. Dag.